Laat ons aanvangen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het Derde Zangers. voor dat gedeelte van Gods heilig woord, het welk u beschreven vindt in de profeet Jeremia en daar van het 31ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 26. Wij noemden Jeremia 31 de eerste 26 versen, het dag vooraf, de heilige wet des heraf.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 Daarom zegen de heren dan sabbatdag en heiligden dan zalen van. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de heren uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen.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 De diezelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik allen geslachten Israëls tot een, een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging, om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen bouwen en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met een rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden de planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efrims gebergten zullen roepen. Maakt jullie dan op en laat ons opgaan naar Sion, tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd daar hij droom. Doet het horen lossing en zegt, O Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. U ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met gewend en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechten weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot in een vader en Ewrem is mijn eerstgeborene, houdt des herenwoord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden, die varen zijn, en zegt, hij, die Israël bestrooid heeft, zal hem weder, weder vergaderen, en hem bewaren, als in hedder, zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht, en hij heeft hem verlost, uit de hand des genoem, die sterker was dan hij. Die zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen en toegloeien tot des goed, tot het koren, en tot de most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen, en hun ziel zal zijn, als enige gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen, want ik zal hun, die vrouw, in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren, met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal mijn, met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heren. Zo zegt de Heren. Er is een stem gehoord in Rama, een klager, een zeer bitter geweend, graag beweent over haar kinderen, en zij weigert zich te laten troosten. Over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpaden. Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim bekraagt, zeggende, Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden, als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de Heere, mijn God, zekerlijk, Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelf ontben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaardheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Evrim, maar een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij, zijner, zekerlijk ontvermen, spreekt dan hierom. Richt uw merktekenen op, stelt uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op den weg die in zij gewandeld hebt. Kiet weder, o jong vrouw Israels, kiet weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter, want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal de man ontvangen. Zo zegt de Heere, de Heer scharen, de God Israels. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegenen u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, schaduw al zijn steden, zullen te samen daarin wonen, de akkerlieden, en die met de kudde reizen, want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en ik heb alle treurige ziel verhuld, hierop ontwaakte ik en zag toe, en mijn slaap was mij zoet. Om ze te hulp zij in de naam des Heeren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit op immer laat. De werken zijn er handen. Genade, vrede en de barmhartigheid Worden nu bij den aanvang Of bij den verderen voortgang Rij Geluk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hebben nog een vervolgstof van, van jongsleden zonder morgen. We dachten in dit morgenuur de twee volgende versen daar een ogenblik bij sticht staan. Is u voorgelezen uit de schriftuur van de profeet Jeremia 31. En daar dan de eerste drie versen, waar we bij het eerste vers Jomsle de Zonde van een ogenblik hebben stilgestaan. Ik lees u die drie versen voor. Diezelfde tijd spreekt de Heer. Zal ik alle geslachten Israëls tot één God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere. het volk der overgeblevenen van de zwaarde heeft genade gevonden in de woestijnen, namelijk Israël, als ik heen en ging om hem tot rust te brengen.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 en prijzen ze waardigen, de enige God, vader, zoon en den Heilige Geest. Verneder ons voor uw aangezicht in het stof, om laag van onszelf te denken, en laag van onszelf te spreken, en zeer laag op aarde te leven. Waar ook moet het sierlijkste kleed der christenen is. En gij ons tezamen nog op de wereld gelaten, al reist ieder naar het einde van zijn wereld. En dan onherboren voor eeuwig verloren. Maar wedergeboren een vrucht van eeuwigheid verkoren te zijn. Wiens lange langmoedigheid en weldadigheid onze ganse week is nagedragen in eten, in drinken, in kledij en in verwarming. En zoveel meer, heren. Waarin u gevend God zijt aan alles wat op aarde leeft, en het minste daarin zich niet waardig hebben gemaakt. Het is alles om u zelf, het is alles om u naams, de welken is wonderlijk praat. Sterke God en Vader der Eeuwigheid, vrede, vorst. Wij mochten in dit morgen uur eens horen wat we nog nooit gehoord hebben. We mochten eens beluisteren. Waarbij bij al het luisteren in ons leven nog nooit beluisterd hebben. Dat er een God is die leeft en hier op aarde zijn vondsten. Dat er een alwetende God is. Maar ook een alomtegenwoordigende God. De welke in ons hart doorziet. En er niet tegenziet maar door en erin. Want niet zo op haar majesteit is bedekt voor uw alwetendheid. Welke harde harten wij van nature hebben en houden. Welke harten der ellendigheid en der goddeloosheid in onze harten zijn. Waarvan uw woord zo erg listig is het hart. Meer dan enig ding zodat het niet meer is als een opengebroken stad. Daar loopt alles in en uit. Maar nooit iets goeds. Nooit iets goeds. Er staat in uw woord. Dat in die zoon. Van je wat goeds gelegd was. En dat heb je zelf gedaan. Dat kan u alleen maar. Krachtelijk wederstandelijk en wonderen. Want er is geen hart dat u niet openen kan, hoe verhard of het ook is. En er is geen hart zo verstrooid, wat u door middel van de waarheid niet gevangen kan nemen. En er is geen hart zo versteend, wat u niet week kan maken. Onder uw goede tieren leven. En er is ook geen hart. Zo vuil. Dat u niet schoon kan maken. In de wastoppen. Van uw goddelijk bloed. Welk ik was ter reine. Er is ook geen hart zo dood. Dat u niet op kan wekken. Later lag al vier dagen te stinken in het graf. Maar zij wette hem op. En hij kwam zonder ontbinding uit het graf. En werd losgemaakt boven het graf. Och, Heer Jezus. Wat zijn we meer als straatarm. Ten opzichte des geest. En nu hij belooft, mocht vervuld worden. Zalig zijn de armen van geest, maar die zijn door de geest arm. En worden door de geest rijk gemaakt. Gij deed ons in dit morgenuur nog gezamenlijk. Aan deze plaats een plaats innemen. Dat kan nog, dat geeft u nog. En dat laat u nog. Als dat alleen. Geheiligd wordt is er genoeg. Om goed van u te denken. En goed van u te spreken. En alleen alle goeds van u te verwachten. U mag in dit morgen uur Is waaien met die noorden wind. Der zuivering. De reiniging. De heiliging. Dan kan die zuiden geest volgen. Met alles wat in Christus is. Met alles wat van Christus is. Want daarin zijn ze een nieuw schepsel. Oude teniet gedaan. Heer, door oren. En verbreekt harten. Door de ploegschaar van uw goddelijke wet diep in te zetten. Opdat alle eigen gerechtigheid ondergeploegd. En het onkruid boven. En dan niets meer overschiet. Dan zonde. Schuld en orde. Dan kan het zijn dat er een Bethlehem geboren. En dan kan eenmaal een golf op tafel worden. Gedenkt onze zieke. Spracht dat meisje van Lunteren. Wat al enkele reizen de kerk geweest hebt. Dat is van de week ook in het ziekenhuis. We hopen dat u erin voorzien zal. Gelijk je dat gedaan hebt in het verleden. Mocht nog eens gezegend worden wat eraan gedaan is. Voor haar en voor haar ouders. Mocht onze weduwvrouwen onthoofde mensen. Gescheurde mensen. Welker beste helft verloren. En menig eenzaam op O, heiligheid. Want er zijn geen natuurlijke slagen En er zijn ook geen vleeselijke slagen die de ware verslagen uit de zakken. Dat is geestelijk. Dat is bevindelijk. Dat is alleen vernederlijk. Omdat al dat natuurlijk gesmettelijk verstaanbaar. En begrijpbaar. Geheiligd. werd het tot een gods gemis. Het welk wonderbaar is. En het welk goddelijk. En bevindelijk. Is. Gedenkt ook hem. Waar men nog zo even van hoort. In de konste Die ook wel ernstig ziek is. Eren mogen u hem gedenken. O, geheiligd. Het geef wat ge op hem ligt. Hij is meer dicht aan de dood geweest. is meer kort bij sterven geweest. Het is meer verwacht dat hij niet meer op zou staan. Het is toch gebeurd. Gij zijt gisteren heden. Dezelfde tot in de eeuwig. Geef dat hun thuis blijven en luisteren. Geheiligd mag worden. Harten en zielen mocht recht. En de smartelijkste middelen geheiligd, mevrouw. Tot plaatsmaking voor die enige middelaar. Ga ons voor met uw heilig. We zijn allen even diep verloren. En we zijn allen even stijlenvankelijk: de kleinste, zowel als de grootste. Het is voor u niet te wonderlijk om het in de jongste te laten vallen en het in de oudste zijn neus voorbij gaat. Het is voor u niet te wonderlijk om een kind tot een kind gods te maken en de dom daar laat wat is. Maar het is ook voor u niet te wonder om van een oud mens een jong mens te maken. Door middel van de wetengeboden. Dat kan ook nog. Dat staat ook in uw woord. En wat daarin staat, dat blijft erin staan. En dat houdt ook zijn waar. Wanneer u daarin betuigd zal zijn het laatste der dagen. Daar leven wij toch ook in, heer, hè? In het laatste van de tijd. Het laatste van de dagen. In het laatste van de eeuw. Want ook deze wereld waarin wij leven op zijn sterfbed. Burgerlijk, de meeste plaatsen huiselijk, en kerkelijk. Zodat alles verwarrend, verbitterend. En het is als in de dagen van Noach. Toen is de aarde in zijn vrevel vergaan. Vandaag scheelt het ook niet veel meer. Of het is net zo. Maar dat we nog net bij tijd zo water beschutten. Kunnen wij niet doen. Als schudden we even. Als schudden we even. Maar als u ene keer schudt is zou we wakker. Als u ene keer schudt is mijn as ook Als u ene keer schudt is er een moorman ook uw schuddingen zijn goddelijk. Uw schuddingen zijn onwiderstandelijk. En dan schudt het hart leeg. En gelijkstopt stopt je ge naar de beginselen. Des eeuwige levens. In om te gaan sterven. Aan het sterfelijke leven. En te gaan leven in dat leven. Dat in een stervend mens verheert. Maar dat leeft. Tot in alle eeuwigheid, gedenkt uw knechten. O, u weet waar ze staan, zowel voor de zee als over de zee. Gemocht ze genadig zijn, zijn ook mensen, zijn ook door en door mensen, meest bevracht. en meest belast. Ver Verleen hen, verademing door de adem des Geest in het spreken in het luisteren, tot bekeer en tot leren uit vrije goedheid. Amen. Van psalm 147 in David 6, de zevende zangt. De Heere betoond zijn welbaren en die nee naar hem vragen. <kly> hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde 7 zevende van Psalm 147 en inmiddels krijg hij ieder gelegenheid om zijn liefde gaven achter zich. voor de laatste, zomaar in het wild zeggen, zolang als Jacob Jacob is, dan gaat hij naar de verdoemenis. Zeg, wat staat het? Ik heb het nog nooit gelezen in de Bijbel. Waar staat het? Ja, hij kijkt van geen 32 wil lezen. Dan krijg je toch een nieuwe naam. Zij wil dat dan zeggen dat de naam van Jacob niet doet. Jacob, dat is zijn verkiezingsnaam. Maar Israël, dat is zijn nieuwe naam. Maar hij is niet als Israël gekoord, hij is als Jacob gekoord. Jacob heb ik lief gehad. En daar getuigt de 146e psalm van zaligheid in dit leven, Jacob, voor jou. Jacob schotteren. En onze tekst worden handelen over een Israël die het verzondigd En diep verzondigd. Ja, maar Jacob is toch een bedrieger, Zet de Ben Koek. En nu ook. Zijn, maar dat betekent de naam Jacob niet hoor. De naam Jacob wil zijn heel lichter. Die is een broer vast om door de geboorte heen te komen. Dus vroeg het nicht. ja een vroeg niet. Ja, een vroeg niet. Deze werd hem door de geboorte ingewoord. En dan komt daar nog bij. Dat Jacob zijn naam betekent worstelaar. Iemand die onderlegt en toch weer boven komt. Iemand die verloren gaat en toch weer terecht komt. Een Jacob die in hemzelf verdoemt En toch als een Eterel verzoekt wordt. Is je licht over de naam van Jacob denkt. Ik dan al mijn kinderen de naam van Jacob kregen? En jullie ook. En jullie ook. Want onder die naam, daar ligt het zegel der eeuwige verkiezing. En God verkiest nu voor een jaar. Die heeft voor de jaren verkoren tot na de jaren. Als van twee eeuwigheden. Van eeuwigheid heeft hij Jacob verkozen Tot in de eeuwigheid. Kan je ons tekst hoofd gezien. Want hoezeer hij het verzondigd heeft. God haalt geen door zijn naam. En zegt niet vanaf vandaag ben je niet meer uitgekozen. Al vanaf en daar ben je het vat niet meer dat ik geliefd heb. Ja. Dat kan God niet zeggen omdat hij God is. Gelukkig is hij. En zijn de woorden net zo eeuwig zijn dat hij zelf is. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Maar. maar Jacob is niet verkoren om zonder slagen zalig gemaakt te worden, Niet verkoren om zonder geestelingen zalig te worden, Niet verkoren om niet gekruist te worden aan alles wat van Jacob is. Omdat er maar één kruis overblijft. En daar zegt een apostel van in gelaten zit. <totstuk> Het zij verre van me, dat ik anders zou roemen, dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hij wou zeggen, God woont in dat kruis. En in dat kruis krijgt God zijn Leer, Wordt de schuld betaald, de zonde geboet, de breuk geheeld, de scheiding weggenomen en een doemeling tot een hemeling gemaakt. Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Onze tekstwoorden zeggen ons, de onverbreekbare, nooit genoeg waardeerde trouw van Jehovah. Hij heeft toch zelf een verbond willen maken in de diepte van de eeuwigheid. En dat met een zoon zijn er ingewandeld, gewandeld. Waaruit aan kan. Die het zekerlijk volvoeren zal. Gelijk het verbondsverdrag ondertekend is. Door zijn bloed. Vanwaar dat verbond ook genaamd wordt. Het bloed des verbonds. Hij onthoudt Israël. De smartelijkste slagen, niet zijn moederland uit. En dan de heren de vader. Je moet niet denken dat God meelij heeft met het vlees van Jacob hoor. Dat moet je niet denken. Want met eerbied gezegd, heb God nog nooit iemand kunnen vermoorden. Want vermoorden kan alleen maar een onschuldig mens. Maar God kan een mens dooden. Over de komende zijn de gerechtigheid en goddelijke waarde. Ten dag had je daarvan eten wat er verder komt. Maar het neemt niet weg. Dat wij hebben God geopenbaard in vlees vermoord. Dat hebben wij gedaan. Ik ook, jullie. En die misdaad is op zichzelf genomen. Nog groter als de misdaad van Adam in de val. Want deze misdaad. Om God geopenbaard in het vlees te doden. En te kruisen. Wat voor reden lag dat toe? Helemaal niet. Helemaal niet. Ga je de vorst des levens geduld. En dan wacht ik er toch nog wat aan. Als je nu Christus niet vermoord hebt. Word je nooit zalig. Als je niet geduld hebt. Dan moet je niet denken dat er een plaats voor je in de hemel is. Want die drie Die hebben hem vermoord. En zijn door hem zalig geworden. Wondering. Wondering. Blijf ja, de zaligheid vermoordenaars. moordenaars. Ik weet wel eens geweest. Hij ook wel eens iemand vermoord hier. Ik heb wel nog slachtoffers gemaakt. Hoor. En het vermoorden in uw gedachten. is voor God net zoveel als met je handen gedaan. Zou er dan nog eentje vrij uitgaan? Die moeten maar een andere kerk zoeken. Waar geen moorden zijn. Maar dan moet hij er ook aan denken. Dat daar geen Christus is. Die alleen moorden zal. Alleen moorden. Mooi dan. Een, ja zeker. Je bent niet voor de er aan ontdekt te worden. toen we hier maar openbaar te worden. Diezelfde tijd spreekt. Jehova, taufa Alfa en de Omega. Zal ik weten wanneer Israël in de beproevingen van Babel zat. Maar ik zal ook weten wanneer hij Babel verlaten zal. Zijn het tijden zijn in mijn hand. En als het genoeg is geslagen, te zijn de Nebikadnezen. Dan werp het Nebikadnezen weg. Maar hun brengt tot erp hun water dan werp ik de stok weg, die dienst gedaan heeft, om dat Israël te tuchten en onder de roede te doen doorgaan, en ze daarna te brengen. De band is verbonden. Van waar hij dan ook geteld, dat de overgeblevenen, dus die Nebikadnezer niet gedood had, blijven dan nog over wonderen. Want er is er niet een bij die de dood niet verdiend Er is er niet een bij die de dood niet gezocht heeft. Er is er niet een bij die de dood niet begeerde, En dat zijn we allemaal. Begeerders van de dood. Zoekers naar de dood. En straks komt de dood. Dan moesten wij eigenlijk zeggen. Nu komt hetgeen wat gewild hebt. Nu komt hetgeen wat zelf gezocht heeft. Nu komt hetgeen wat zelf begeert Zeg waarom? Zeg waarom? Zegt waarom? De. Zeg De. <coughs> van het zwaar. Ik wil er alleen deze De. nog uitleggen. Dat door het zwaard gedroomd wordt, dat is een schierlijke dood, dat is een korte dood. Want ja, dat is maar één slaggeven, dan is die mens weg. Denk maar eens aan Joab. Die man had er verstand van om ze aan de vijfde ribben met één klap dood te slaan. Daar was hij ook niet in te prijzen hoor. Maar genoeg. Maar in het koninkrijk der genade, dan heb je er van als enkele gehad. Die ook door het zwaard gedoten, Dat is van dood levend gemaakt. Gerechtvaardigd. En aangenomen tot kinderen. Dat alles zomaar in een zeer korte tijd denkt. En is een saalers. Bij wijze van zeggen. Donderdag gegrepen. En zondags op de prikstel. Wij zouden zeggen. Nou dat is ook hard gegaan. Hoor. Dat is ook hard gegaan. Als dat maar goed is. Als dat maar goed is. Het had maar niet hard gegaan. Trouwens, zo dachten ze te Jeruzalem ook voor. Want ze geloofden het niet, de discipelen. Ze zeiden, ja maar dat kan toch niet. We hebben drie jaar nagelopen. We hebben drie jaar gevolgd, geleerd en onderwezen. En die man zomaar in een paar dagen tijd. Is God niet vrij, Petrus? Om de ene een dag te leren wat er aan de 25 jaar over doet. Is God daar niet vrij is. Mag hij de ene niet geven wat hij de ander onthoudt? Is hij niet vrij? <tie> Misschien is er zijn die zegt: Ja, goed, maar een ander heb het dan weer, maar ik niet. Ik zou er ook haast wat aan doen. En zeggen: Zou ik wel willen hebben? Zou ik toch willen hebben? Zou ik toch willen hebben? Zou het wel willen hebben? Nou, denk eens aan die moordenaar, die wil het wel hebben. En denk eens aan die zonderes van Lucas 7, die wil het wel hebben. En denk eens aan een tollenaar, die wilde het wel hebben. Die konden er niet meer buiten. konden er niet meer buiten. De overgeblevenen van de zwaarde hebben zich bekeerd. Hebben zich veranderd. Die hebben hun leven gebeten? Nee. Staat er niet. Nee. Want al hangen ze dan een mens boven de hel, dan weet ik die nog niet. Niet. Nee. Is toch erg? Ja, het is ook, is ook erg. Moet ik ook zeggen. Moet ik ook zeggen. Dat is waar. Al verliest een man zijn vrouw en zijn kinderen. Ik heb dat zelf gezien op mijn dorp waar ik geboren. Tien of elf kinderen en zijn vrouw. En er schoot niets van op dan een versteende zonder. Zie daar Adam. Daar heb je. Dus zij maar niks verwachten van verliezen. Zij maar niks verwachten van je oudheid. Want als je het maar geworden baart het geen heiligheid toch. En ook geen wijsheid. Hoor. De mens is een dwaas. En als hij het wordt, word je wijs. Ja. De overgeblevene staten hebben genade. Genade. Niets aan gedaan, niets voorgedaan. Zomaar om niet ontvangen. Zomaar om niet gekregen. Genade. En waar genade valt, daar blijft zij. En daar openbaart zij zich in de vruchten. Genade. Maar dan niet in het land van Canaan. Ze hebben genade ontvangen in de woestijn. Die de naam van land niet waard is. Doe dan een woestijn wat je doen wil. Ploegt en zaait. Maar je zal nooit maaien. Nooit. En woestijn is een woestijn. Gisteren, vandaag en morgen. Groeit daar dan niet? zeker? Daar groeit alle onkruid. En als je het van verre ziet staan. Jongen, jongen jonge, wat een mooi bloemenveld. Zeg kijk die Narek, daar is mij. je moet ze kennen. Dan zeg je het is onkruid. Kijk die klaprozen, Wat een prachtveld van bloem. Maar het is allemaal gos die zonder God. Een mooi gezicht, maar een wezen niets, als onkre En daar zulk een onverruchtbaar land, waarvan je leest in Jezaja 35, het dorre land zal tot staand water, dat wil zeggen het koppige land, dat niet bekeken wordt, dat niet zalig wil worden. En toch zalig gemaakt. Het koppige land dat altijd het zwaard naar boven steekt, want moet anders, moet anders, moet anders. Dat door de land, dat zal tot staand water worden. En dan lees hij van dorst. En dan lees hij van schenken. <totstuk> Die woestijn, daar hoef je niet voor, maar is dat, El zo. hoor. Daar hoef ik geen dubbeltje voor te bereiken. Geen dubbeltje. Genade leert het een mens zo kort bij dat je het een huis mag beleven. Op je zon, of op je kel. Genade komt zo kort bij, ik zal het zelf nog anders Genade komt in. En waar genade in komt, zalig maken. Daar is geen verdrukking die genade te niet doet. Maar des te meer genade zal openbare genade te zijn. Dus mijn hart en uw hart is een woestijn. Alles wat er aan doet is te veel. Alles wat je van een woestijn verwacht is ook te veel. Daar groeit niets. Daar kan niets groeien. Want het is zand. Deugt nergens toe. Zie daar het hart van de mens. Waarvan de waarheid zegt. Uit deze boom geen vrucht meer. Van deze woestijn geen verwachting meer. Hij heeft ook wel eens gehad. Geen verwachting meer van jezelf. En geen hopen meer op jezelf. Ook wel eens ervaren, O oh God die de woestijn. Waar alles groeit wat voor de Hertz, Maar niets ingevonden gevonden wordt wat voor de nebel is. En daar valt nu genaam. Wonderlijk heen. Wij zouden zeggen in Kana Canaan was een vrucht. Draagend in een vet land. Land van koren en mosten. Wat er verder vol. Maar in een woestijn. In zo'n slechte hart. En daar genade in zo'n goddeloos zat en daar gerechtvaardigd wordt. Door zo'n verloren had en daar behouden is hij. In zo'n hel zat en daar in hemel. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie hoor. Zo is de evangelie niet een blijde boodschap. Voor wie? Voor diegen die ervaren... Dat alles wat buiten genade smat en droefheid is. En dat alleen verlossende genade de vrolijkheid der zielen is. Want daar legt het herstel van Gods beeld. Genade gevonden, om niet? Het is alsof een eerder wil zeggen, Israël, ik ben begonnen hoor, om je op te zoeken. Ik ben begonnen je liefde te hebben. Ik ben begonnen je te verkiezen. Ik ben begonnen uit Egypte land. En dan door een woestijn. Waar nog een schoenmaker. Nog een klerenmaker. Nog een bak over was. Maar waar het brood der engelen. 40 jaar lang gezeten. Maar God toch kan niet. Oh ja. Ja dat, dat moet nog gezegd worden hoor. Dat moet nog gezegd worden. Kan een mens bekeren. God kan een mens bekeren. Wanneer in Israël heen ging om hem tot rust te brengen. In de natuurlijke zin lag vanzelf. Voor Israël in de uittocht uit Egypte de rust in Canaan. Want dat was voor zich. En als God wat voorzicht dan mis je het geen wat hij voorzicht. Als God een belofte geeft dan mis je het geen wat beloofd wordt waar dat David ook getuigt, wanneer, o God, zal ik u beloofde troost, om, hoor je wel, beloofde troost. En ik acht de belofte, wanneer die goddelijk moest zijn, niets minder dan de vervulling. Want God hangt aan zijn woord, God houdt zijn woord, God vervult zijn woord. En God gedenkt aan zijn woord. Wij zijn meestal gevoelsmensen. Als we er niks van voelen, ja, dan is het net op God voor ons ook niks meer voelt. Als we er niks van gewaar worden, is het net op God en voor ons ook niks meer van gewaar Weet ik wel, ik weet wel. Een levend geloof. Dat is klein almachtig. En als dat leeft gelieden dan zet zo'n mens onder de belofte. God zal het eenmaal doen. Want hij heeft het beloofd om het te doen. Hij heeft het beloofd om het te schenken. Hij heeft het beloofd om het eenmaal te vervullen. God kan niet beloven zonder vervullen. Maar. Dan moet je toch nog even luisteren. Als de kerk nu aan de belofte genoeg hebt en daaruit leeft en voortleeft, dan kan die vervulling niet geplaatst worden. Een belofte wordt gegeven in een verloren mens, maar de vervulling in een afgesneden mens. je? En dan praat ik Augustinus maar weer na. Die man die zegt. Als iemand een belofte van God ontvangt. Dan krijgt hij handgeld. Om daarmee werkzaam te zijn. Gedenk aan het woord. Zegt David gesproken tot u knecht. Het is ook David. Zeg, ik zou nooit geen hoop gehad hebben. Maar u hebt mezelf hoop gezien. Ik zou nooit geen verwachting gehad hebben. Maar heb mezelf verwachting gegeven. En dat heb je gegeven door middel van uw woord. Als je je kinderen niet belooft Wat ze in de winter eerst van nodig hebben. Wacht, dan laat het je wel meer rust. Maar laat straks iets gaan vriezen. Dat water langs de neus afloopt. Dan zeg je, weet je het nog moeder. Weet je het nog vader. Je hebt me toch een winterjas beloofd. En nou is winter. Nou is het winter. Nou is het winter. Ik kom er wel op terug. En dan heb je een gezonde gang. En dan stap ik dan weer aan. Een gezonde gang voor de kerk. Om geen rust voordat in de vervulling je rust gevolgd wordt. Daarom staat er ook hier. Dat ik Israël heen ging om hem in de rust te brengen. Want Israël kon niet in de rust komen. Israël kon niet in de vervulling van de belofte komen. En de vervulling van de belofte is net zo onmogelijk als het schenken van de belofte. Is de schenking goddelijk, dan is de vervulling ook goddelijk. En voor de vervulling moet een plaats gemaakt worden. Dan zeggen ja dat zal bij mij nooit gebeuren. Daar weet je niks van. Daar weet je niks van. Ik zal haast vragen. Heb je hoop tijd een belofte gehad? Dan heb je ook niet verder gekund. Want de belofte opent een weg waar langs het nog kan. En waar langs het alleen geschieden kan. Dat ik, dat ik heen ging om Israël tot de rust te brengen. Dat wil zeggen tot de vervulling van de belofte. Hij had er gezegd dat hij ze brengen zo in een land van koren, most en honing. Ze hebben er veertig jaar over gedaan. En ze moesten toch de Jordaanhoofd nog over. Ik kan geloven dat ik het tegenaan gezien heb. En dan weet ik wel. De belofte kan nooit verdrinken. Tot niet. Hij kan wel beproefd worden tot vervulling. Dat kan wel. Maar nooit zelden de belofte... Van hem ontkend worden die de belofte gegeven Nooit. Nooit en nog eens nooit. Van waar in de volgende waren dan ook de zoete zekerheid gevonden. Waarin de profeet pers <coughs> persoonlijk en ambtelijk in de dadelijkheid verkwikt kan zijn. Dat Gods Godsknechten ambtelijk ontvangen en persoonlijk niets. Kan ook zijn dat ze persoonlijk zoveel ontvangen. Dat ze de knechtwerk niet meer kunnen doen. Dat zou van de week bijna een berg geschiet hebben. Dan zou ik een een beetje vergeet hebben dan een andere brood vergeet. Dan komt als die bediening of toediening krijgt. Dan krijg je menigmaal een heilige wanorde. Een heilige wanorde. Ja, je vroeger wel meer hoor. Als er s'nachts een zoon daar verlost werd en met God verzoend, dan ging hij zijn bed uit en dan klopt hij aan bij een van zijn beste vrienden. En, en dan riep hij: is gekomen hoor. Hij is gekomen. En die man wist wel wie hij bedoelt. Sprong zo had dat. En een feest met mijn kamer. hoorde niet meer van mij. Er hoor ik schier niet meer van. Ik heb nog een man gekend, een politieagent, een grote man, een zware man, die voor niemand opzij ging. En die voor een vijftig jaar geleden stond die splein het verkeer te regelen, zo'n verkeer stond. En er kwam een vriend van me aan. met een paar vette koeien naar de markt, en die man krijgt er een indruk van. Dat die politieagent Gods godswerk deelachter is. Toen loopt hij daar zo naartoe. Dan zegt hij, zeg. Jij kan ook met de rommel van Rotterdam niet mee. En dan gaat die politieagent geen aan preken uit die verkeerstoon. Alles liep vast. Het hele verkeer liep vast. Liep het vandaag nog maar eens meer vast. Liep het vandaag nog maar eens meer vast. We hebben vandaag meest een dode orde. Een orde die dood. Maar als God zijn woord gaat bestendigen en vervullen. Dan kan het weer aan de moeder zeggen, Ja, de appels zijn gaan, zouden zout niet in. Dan kan het weer zeggen: Ja, ik had dat moeten doen, maar dat heb ik ook niet gedaan. Dan ga je vergeten, dat is toch niet zo erg. Die Samaritaanse vrouw die vergat toch groter watervat, daar Kwam er toch om. Ik denk dat ze meer water gehad had, als dat ze ooit had kunnen putten. De Heer, Jehovah met kapitale letters, de Heer. Met vet gedrukte letters. Het is nu net uit de schrift leest dat God altijd maar doende is om Zijnzelf te verheerlijken, Zijnzelf te openbaren. Een weg te zoeken waar de al Zijn deugden verheerlijken kunnen worden. In het zalige van een rampzalige zonde. God is goed hoor. Oh ja, oh ja, oh. Ja. Die wij zeiden met vet gedrukte letters, dat we zeiden kapitale letters. Is er een groter kapitaal als God? Is er een die meer bezit als God? Is er een die meer in zijn handen heeft als God? Oh, hoeveel hebben er voor vijftig, zestig jaar geleden de pacht niet uit zijn handen gaan. Huishuur gegeven. Duizenden betaald, hier en daar een grens. Je moet niet denken dat je God arm kan maken hoor. Nee. Dan is het altijd nog waar wat toen zegt hoor. God kan eraan. Je hebt daar van de door wel eens zien zitten. Die man zijn beste koe bleef dood. dus zei deed Heer, nou kan ik niet meer drinken en niet eten. En twee dagen later stond er een keer te staan, Die was nogal beter. Hoe die erop gekomen was, ligt de man zelf Het was de tijd, geliefden. En ik denk dat alle die mijn leeftijd zo'n beetje bereikt hebben. Van bijna 70 of 70. Kijk eens terug naar je ouders. Voor menigmaal hebben ze niet horen zuchten. De ene om de huur, de andere om de pacht, de andere om wat anders. Hebben ze het niet gehad? Ze zijn het wel gehad. Maar ook menigmaal door een andere werd aan de gedachte Ze zagen naar rechts en kwam van links. Ze zagen voor de ruit en kwam achter vandaan. Want God laat zich niet voorrekenen. En ook niet narekenen. Daar heeft niet gelijk in. is één dag gelijk. Maar ik ach, toch een gelukkig mens. De, de heer Is. Dat woord is. Dat wil zeggen is gebeurd. Dat er plaats gaat. Dat ik maar gebeliefd. Dan heb ik de waardigheid van mag gaan ontvangen. Dat woord is. Dat wil zeggen dat is geschiet. En al is het nou twintig jaar geleden. Dan moet je toch zeggen dat is geschiet. Mocht het vernield worden. Mocht is vernieuwd. Ik wil daarin nog wel een onderwijs zover het ons dat gegeven kan worden. Denk nou eens aan Jacob. En ook aan Abraham toen hij de eerste belofte kreeg van Isaac. Altijd moest die belofte maar weer vernieuwd worden. Altijd moest de heren maar zeggen ik hou mijn woord wel Abraham. En hoe ouder dat u werd hoe onmogelijk komt de heer zei ik hou mijn woord wel Abraham. Alle geslachten uit uw ellende en voort zullen komen. Zal ik tot in een God zijn. Je kan huis op God verlanden. Je kan hem gerust in handelen. Je ziel ook en je lichaam ook. De Heer is mij, dan doet die man zo. Mij. Ga je zeggen wie de Heer is hem of haar. Is het voor hem en haar ook zacht, dat is waar. Maar als een ziel in nood komt, zei een vrouw of een man, dan heb je meest die nood voor jezelf. Al doe je alles een zucht ook voor je man, en alles een zucht voor je kinderen, maar je denkt meest aan jezelf, want je nood wordt opgebonden. En in ieder zal zijn eigen pad dragen. Daar zit een moeder tussen haar. Onbekeerde kinderen. En schreeuwt de Heer, bekeer mij. Waarom zijn ze niet gelijk, bekeer ons? Bekeer ook mijn kinderen. Omdat die nood niet opgebonden is. En een nood die niet opgebonden wordt, die verlies je makkelijk. Dat is net als een koffer die je meeneemt in de trein. De worden geregeld erger. nou, Oh ja, ik heb die koffer nou al. En aan het laat je hem hier staan en daar staan. Maar als die koffer op je rug gebonden wordt, dan hoef je niet te denken, dan vergeet. Dan is die overal waar u is. En zo gaat het nou ook. In de waarachtige bekeren. Dan zeggen ze wel. Ja maar dat volk. Dat zijn toch ook maar een gewicht. Dat zijn mensen die nergens toe deugen. Maar het wordt opgebonden. Ze kunnen niet anders meer. Zo God help, Oh God. Redt, alsof we alleen op de wereld Alleen op de wereld. Terwijl ze toch een man hebben. Waar ze veel van houden. En kinderen hebben. Waar ze veel van houden. Schreven ze toch. Ik ben een lender. Daarom zei niet wij, hij zei, ik ben een En opdracht. Daar komt dat die nood. Die is zo particulier en die is zo persoonlijk. De generale genade is landelijk. En de huiselijke genade is ook ontzaggelijk ver weg. En de kerkelijke genade niet minder. Maar de persoonlijke genade die blijft. De lieren genade. Gelijk als Jeremia 45. Van bare geschreven staat. Ik zal u ziel tot een bed geven. Hij zegt de Heer is mij verschenen zoet wordt ik O oh ja. O oh ja. Niet door donder, niet door bliksem, niet door stormen of orkanen, Nee. Verschenen door het suizen van een zachte stilte. Je moet niet vergeten, eerder tot die verschijning, komt. lees vanmiddag als die genegenheid en gelegenheid leest aan Mattheüs enigs, aangaande en Jozef. Die man die ging toch verloren, die man die lag toch verloren, die man die was al aan het vluchten van God zijn zaligmaker vandaan. Daar hoeft hij niet meer gedonderd te worden. Daar hoeft hij niet meer gebliksemd te worden. Hij heeft de weg zijn werk gedaan. En als Mozes zijn werk gedaan heeft. Dan komt het einde van Mozes. En dat is Christus. Die de zondaar rechtvaardigt en dat hem niet. Maar daarmee veracht ik Mozes niet hoor. Ik hou van die man. Ik hou van die man. De auteur van de wet is God. En de auteur van het evangelie is ook God. Dus bij de wet en evangelie. Komt bij God vandaan. Nee Mozes weg en er wordt nooit iemand meer zalig. En waarom niet? En waarom niet vandaag zeggen de mensen. "Ja man je moet niet bij Mozes beginnen. Je moet bij het evangelie beginnen. Wat moet een mens beginnen? Mens kan nergens meer mee beginnen. We zijn begonnen met zonder. En dan kunnen we een eeuwigheid niet meer mee ophouden. We zijn begonnen om God te haten. En dan kunnen we een eeuwigheid niet laten. Dat is net eens met een huwelijk bevestiging. Dan zeggen ze, ja maar, die kinderen willen met God beginnen. Kan niet, kan niet. Je bent gelukkig als God met u begint. En als God met u begint, dan is er een goddelijk begin. En dan volgt er ook een goddelijk einde. We kunnen wel godsdiensten Gods diensten beginnen, best. Maar dan gaan we nog niet met God beginnen. Eerst God in het begin. En dan openbaren door zijn lieve geest. Vandaag kan alles. Vandaag kan alles. Oh ja. Ze zeggen: ja, maar wij hangen het niet aan de grote klok, maar er is geen kleine klok ook. Dus bijgevolg, er is niets. Als God je wat geeft, als een wonderen zijt wat vertellen hoor. Dit volk heb ik mij geformeerd. En ze zullen mij naar loven. de lof. is mij verschenen. Dat wil zeggen, helemaal onverwacht. Helemaal ongedacht. Ik dacht, dat kan niet meer in het gebeuren. Ik dacht, dat kan nooit meer in het geschieden. Ik dacht, dat is voor eeuwig verloren. En zie, dat komen een Ik dacht, het is voor eeuwig met mijn uit. En zie, daar komt de verschijning. Ja. Dat was gisteren zo en vandaag nog zo hoor. Azaleho, mijn gans ontviel. Ja, maar, maar ik ben daar toch bang van hoor. Want als je hoop vergaat, ja, wat blijft er nog niets? Dan blijft er niet zo. Maar dan openbaar Christus zich. Pas alles en een ander te zeggen. De Heer is mij verschenen. En als is een gebeurtenis, daar ben je bij. Dat is, dat is maar niet zomaar een droom. Of, of, of zomaar iets waar je zomaar aan Nee, daar ben je bij. Want hoewel het lichaam aan de bekering niet meewerkt. Het wordt in het lichaam geopenbaard. Het wordt in het lichaam uitgewerkt. En als je zielen nodig zijn, het lichaam het ook niet zo best hoor. Want het lichaam kan de ziel nooit geen steun geven. Maar de ziel geeft wel het lichaam om te steunen. Ze hebben toch beide gezond, ze zijn ook beide verkoren om zalig te worden. Ziellichaam, ziellichaam. Die heer is mij verschenen van verre tijden. De verste tijd is de staat der rechtheid. We hebben het allemaal wel overeen. Dat is de verste tijd. Dat is de tijd dat we met God leefden als onze eeuwigheid. En God in ons. Dat is zeker. Dat is zeker. De verste tijd. Een tijd dat er geen plaats was voor een weduwman en voor een weduwvrouw. Een tijd dat er geen plaats was voor een wees en voor een ziek. Een tijd dat er alleen maar plaats was voor goddelijk geluk. Voor goddelijke welvaart. En we te samen stonden met God als een vriend. En wij de zijn. Ik weet geen betere vriend. De ik er elke dag een seconde. Ene seconde maar. Want je weet wel, kennissen, die zitten hier niet in de weg, maar daar betaal je alles niet in. Maar een vriend daar legt een wortel der liefde. En daar verklaar ik je hart. Ik ben een vriend en ik ben er metgezel Van alle duurnaar moet, moet ik vrezen. Maar de profeet zegt mij, dat is persoonlijk hoor. Mij versterkt, ik kan ook zeggen, mij geopenbaard. Zichzelf aan mij ontdekt. Zichzelf en mij verklaart. En alle deze openbaringen, Eden... Die zijn altijd goddelijk. Niemand kan God openbaren dan God. En niemand kan Jezus verklaren dan Jezus. En niemand kan zalig maken dan die Jezus, die met je zonden om kan gaan. Die met je schuld om kan gaan. Die Jezus. Zeg maar één hoor. Die zonde draagt en nooit geen zonde gedaan. Die de schoonste aller kinderen is en mismaakt op golven daar. Om onze mismaakte ellendelingen, die we zijn, te volmaken tot de heerlijkheid zijns vaders. Door zijn bloed en door zijn durf. Is dit nou geen lief evangelie? Ik vind dit een lief evangelie. Ja, je geef me mede. Het is het meestal bij de wet. We houden van de wet. Is waar. Maar het einde van de wet is hier. En de Heere is mij verschenen. In de openbaring van zijn almacht. In de openbaring van zijn vrijmacht. In de openbaring van zijn verbondsgetrouwheid. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die zou de Heere wil zeggen. Al hij het nog duizendmaal dieper verdorven hij het nu verdorven heeft. En hij heeft nou duizendmaal erger gemaakt dan hij het nu gemaakt heeft. Ik verander mijn liefde niet. En die gaat nooit van Jacob naar Eze. Maar er zal een Jacob geopenbaard, verheerlijkt en verklaard worden. Dit is mij verschenen van verre tijd. Dan kan dat dankzij dat het 25 of 30 jaar geleden is. Dat kan ook. Dat je al die tijd zo met een door en door ziel over die wereld gaat. Geen nee durft te zeggen tegen jij geen ja durft te zeggen. Wat je dan? Dat, dat jij je niet durft te zeggen, er is iets dus wat gebeurd. En dat jij ook niet durft te zeggen, er is nog nooit iets gebeurd. Dan zit je tussen die ja en die nee. Maar dit is zeker, dat er toch iets van over zou blijven, Ah, oh, hoe werd ik derwaarts weer gelijk. dan zou mijn mond u de eer geven. Dat niet bekeerd en toch ook niet ombekeerd. Dat zijn de gevaarlijkste noden. word je oud mee en de beurigste. Maar, ik trek het door. Want hier de profeet heeft die verschijning zichzelf niet aangedaan, nee. Nee, Jeremia krijgt zijn naam betekent nederwerping. En nederwerping gaat altijd voor de verschijning. Toon ze weg en laat Christus de weg zijn. Toon ze in de dood en laat hij het leven zijn. Wij de schuld en laat hij ze betalen. Nou, nou, dat is toch nogal makkelijk. Oh, het is nog makkelijker zal ik het zeg. Maar, het moet toegediend moet Toegediend. Zijn ze niets makkelijker dan jezelf te laten zalen? Je hoeft niets te doen alleen maar te laten doen. Waar de waarheid ook van zegt, laat u zalen. Dit is mij verschenen van verre tijd. En het is net of je zegt: Ja, ja, ja, och ja. Je was wel de God van mijn vader, maar of je mijn God bent. Zwaar, je hebt vele wonderen voor 50, 70 jaar geleden gedaan, maar je hoort er nou toch maar niet meer van. Je hoort daar nou toch maar niet meer van. Dan is je: Astma, waar is? Als het, waar. het is net of je wil zeggen: ja, ja, dat is wel geweest. Maar hoe staat het nu? Hoe is het nu? Nu horen we toch maar niets meer van u. Nu zien we toch ook maar niets meer van u. En we horen ook niets meer van u. Luister eens. Dan volgt ja, dat woord ja wil zeggen, alsof de Goddezeeds zijn verbond zijn. Ja, het zal wezen, het zal zijn. En er zal ook één eenvoud blijven dat ik mijn volk redden zal. Ja, zegt God, je kan erop rekenen, want ik heb het gezegd. En zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Dat bloed, dat zoete bloed op Golgotha volk. Daar leg je vervulling. Daar leg je herstelling. Daar leg je afwassing. En daar legt het heil voor de en zonder berg. Ja, ik heb het gezegd. In een paar woorden ga ik weg. Ik heb u, ja, maar dat woord ja moet niet vergeten hoor. Want dat woord ja, dat is zo'n aantrekkelijk woordje. Dat een, een ouders en kinderen wat beloven dat de kind zegt ja vader. Maar als dat nou maar waar is. Als dat nou maar gebeurt. Wat doet de kind dan? Enigszins twijfel en wantrouwen. Als dat maar voor mij kan zijn. Ja zegt de Heer. Dat zal voor u wezen een lindeling. Doemeling en helleling. Dat zal voor u zijn dat je opgehaald wordt. Uit de afgronden. Der hellen tot den God des eeds en des verbonden. Ja zegt God. Zal zijn gisteren en even. En dat tot in de richting. Want er is niks makkelijk als God niet gelooft hoor. Dat gaat zo makkelijk. De duivel gelooft, dat gaat veel makkelijker. Oh, ja. Die zegt ja man. Dat kan voor u niet meer. En plaatst hij nou de Bijbel zeggen Ja het is waar dat kan ook niet meer. Want je voelt je zo dood en zo ellendig. En zo ramzondig. Dat kan ook niet. Maar moet u dan zalig zijn om zalig gemaakt te worden? Moet u dan heilig zijn om heilig gemaakt te worden? Moet u dan bekeerd zijn om bekeerd te worden? Toch niet. Hier leest de scriptuur. Ik heb u lief gehad. Dat is de oudste liefde. De onsterfelijke liefde. De levendige liefde. De liefde die nooit vermeerdert en nooit vermindert. Ik heb u lief gehad, zegt God. Met een enige liefde En dat doe ik geen afspraak. Bergen mogen wekken. En heuvelen mogen wankelen. Maar verbond mijn spreek. zal geen heil. Zijn de Heer u ontfermt. Hier leg je begin volk. Jammer. ik zit altijd maar hier te zoeken naar een begin begin legt buiten nu U begin legt alleen in hem en dat moet geregeld vernieuwd worden dat moet geregeld weer bij vernieuwing versterkt en onderricht hoor Jan Bo nog zeggen op huiszoek. ja we moeten geregeld weer vooraan beginnen hoor oh, je wel Vooraan beginnen. En toen je vooraan mocht beginnen volk door een goddelijk begin. Wat was toen je gebed? heere bekeer me. heere bekeer me. Nou dat is vandaag nog zo. En je kan die stam niet bevorderen in uw leven. Dat u die vraag te boven komt. Blijf altijd weer. heere bekeer. Zo zullen wij bekeerd zijn. Daarom zegt God. Daar ligt de reden niet bij u. Niet bij u. En u alleen legt de hel. Legt de dood. En de eeuwige verdoemenis. En u legt mijn toren. En mijn geramschap die eeuwig is. Gij hebt mijn verbond verbroken. Gij hebt mijn weg overtreed. Maar hier zegt God. Ik heb uw liefgehad gehad. En daarom. Kracht is mijn liefde. Kracht is mijn verkiezing. Kracht is mijn verbond. Kracht is mijn genade. Heb ik u opgezocht. Toen ik het niet verwachtte. Heb ik je wakker geschud. Toen je midden in de wereld leefde. Heb ik je gegrepen. Toen je aan de rand van dood geraf, En heet was. Alleen dat je er was. Heb ik u wederbaat en bij één vergaat. Die roemen die roemen in de neer. Ja. Zoete stof. Zoete stof. er zelf iets van. Proeft er zelf iets aan. Ja. Daarom. God kan niet van zijn liefde af. God kan niet van zijn verkiezingen God kan niet van zijn verband afvolgen. Dus dan moet je zwalen. Of je wil of niet. Want de wille gods wordt verheven. En onze wille wordt vernietigd. dat straks de vol zal zijn. Met het goddelijke gejubel door u, door u alleen om het eeuwige wel behagen amen zegen uw woord o vlees geworden woord in ons allen Ach, als u het zegent, dan kunnen we het niet verliezen kunnen we het niet vergeten ook maar als u het zegent dan gaat het met ons meer dan wij ermee gaan en dan werkt het in ons naar de diepte een onrust, een onrust, een angst, een ellende. verloren te liggen en verloren te moeten gaan. Totdat eens die weg die er maar één is en geen twee. En die in waarheid de weg en het leven is. Gevend en onderhoudend. O, oh, zegent u woord. We zeggen niet dat we het goed gedaan hebben. Maar u kan het goed maken. U kan het goed maken. Met de keren en leren onderrichten. En wij vragen. Om verzoening. Zowel spreken als luisteren. In dat goddelijke zoete bloed. Wat aan Gods eer recht en wet. Voor eeuwig voldoet. Amen. De Zalm 40 verzachten. Laatste van de veertigste Psalm. Verheug het volk, verblijd hen alle heren, die naar u zoeken elke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, en grote Godse loven neer. Het laatste van de veertigste Psalm. <klaar>